Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Goedemiddag. Prins Frizo heeft zeer ernstig hersenletsel, zeggen de artsen. En het is de vraag of hij ooit weer bij bewustzijn komt. U hoort reacties uh, de komende kwartier. Uh, onder andere van premier Rutte en van de Oranje Verenigingen. En verder ook hoort u reacties uit Leg. Vanmiddag is er veel bewolking. Af en toe valt er wat regen of motregend. Het wordt ongeveer 12 graden bij een matige westenwind. Vanavond klaart het vanuit het noorden geleidelijk op. In het weekend is het dan droog en geregeld breekt de zon door. De middagtemperatuur ligt rond 9 graden. Prins Frizo heeft ernstig hersenletsel opgelopen bij het lawineongeval van een week geleden. Dat heeft het hoofd bekendgemaakt van de behandelende artsen in Innsbroek. Jeroen de Jager, jij hebt het allemaal gevolgd. Wat zeiden die artsen over de kans dat de prins ooit nog bij bewustzijn komt? Ja, daar uh, was uh, toch erg slecht nieuws over. Het uh, is volgens uh, Wolfgang uh, Koller, dat hoofd van de trauma-IC... niet te voorspellen of hij ooit nog bij bewustzijn komt. En mocht dat zo zijn, dan zal de revalidatie maanden zo niet jaren duren. Zijt deze onderzoek... Ontwikkeling... Und den letzten neurologischen Tests, die wir gestern noch durchgeführt haben, wurde klar, dass der Sauerstoffmangel massive Schäden im Gehirn des Patienten verursacht hat. Es kann derzeit nicht mit Sicherheit gesagt werden, ob Prinz Friesow jemals wieder das Bewusstsein erlangen wird, op jeden fall een neurologische rehabilitatie jaren, in aanbouw nemen. Dat was het hoofd van het behandelend team. Gaat erg slecht. Heel veel zuurstoftekort. Zeer grote hersenschade. Um, we horen ook hierom dat het hart van de prins wel vijftig minuten heeft stilgestaan. Dat is ontzettend lang. Wat zeggen de artsen daarover? Ja, uh, Colle die zei: uh, de prins die heeft waarschijnlijk vijfentwintig minuten bedolven gezeten onder de sneeuw. Uh, vervolgens een hele lange reanimatie gehad, een zuurstoftekort uh, opgelopen daar in de hersens. En de hartstilstand van de prins heeft uh, 50 minuten geduurd. En die reanimatie van uh, 50 minuten, die is zeer, zeer lang en misschien wel te lang volgens Koller. 50 minuten reanimatietijd is zeer, zeer lange. Man kan ook zeggen, zo lange. Onze hoffnung bestand daarin dat de begleitende, milde onderkühlung des patiënten nog voor een gewissen schutz des gehirns gezorgd hätte. Deze hoffnung wurde leider niet erfüllt. Er was nog hoop dus dat die onderkoeling uh, gunstig zou werken, maar dat is helemaal niet gebeurd. Het is allemaal erg ongunstig. Um, ja. Heeft de koninklijke familie zich inmiddels uh, weer laten zien in Innsbruck? Nou, die, die komen terwijl jij dit vraagt hier net het busje uit. En voor het eerst in de samenstelling van prins Willem-Alexander, koningin Beatrix, prinses Mabel en prins Constantijn. Uh, een teken dat de familie, want het is voor het eerst dat ze in uh, deze samenstelling zijn. Een teken dat de familie ja, op dit moment van dat slechte nieuws toch hecht om elkaar heen gaat staan. En hier dus uh, met z'n vieren op dit moment naar binnen lopen om prins Friso aan zijn ziekbed te bezoeken. De koningin dus met Willem-Alexander en prinses Mabel... en prins Constantijn gearriveerd in Innsbroek. Dat was Jeroen de Jager, die uh, hield het daar allemaal uh, in de gaten. En het was natuurlijk afwachten op die, uh, op die persconferentie van die artsen. Er werd met spanning naar uitgekeken, want het was voor het eerst... dat er een toelichting kwam op die medische toestand van prins Frizo. Genoeg speculaties uh, de afgelopen tijd. Dat zegt Koninklijk Huisverslaggever Menno Reemeijer. We gaan eerst naar... Uh, Iets anders doen. Nee, nieuwe informatie over die persconferentie. We gaan even luisteren naar wat voor gevolgen die nieuwe feiten allemaal hebben. En het horen we van Jan Bakker, hoogleraar Intensive Care. Nou, het blijkt dus dat, je, dat die, uh, het slachtoffer niet alleen maar 25 minuten onder de sneeuw heeft gelegen, waarvan een onbekende tijd uh, zonder ademhaling en zonder hartslag. Maar daarna ook nog eens uh, 50 minuten lang zonder hartslag uh, is geweest. En dat betekent dat er een veel grotere schade is eh, dan we aanvankelijk aangenomen hadden. Omdat het bericht eh, leek alsof hij, nadat hij onder de sneeuw weggehaald was, eh, vrij snel weer hartslag en circulatie had. Prins Frizo is gisteren onder de MRI-scan geweest. En daarbij waren structurele veranderingen te zien. Massieve schade, noemde de behandelend arts dat in Innsbruck En hoogleraar Jan Bakker vertelt wat dat betekent. Nou, wat je, wat je niet meer kunt, dat is in ieder geval evident. Uh, en dat is wakker zijn. Hij ligt dus uh, nog steeds in coma? Hij is niet wakker. Dat, dat zeggen ze. Hij is niet bij bewustzijn. Kan hij zelfstandig um, ademen? Dat zou heel goed kunnen, ja. Dat wel. En het feit dat ze zeggen dat hij naar een revalidatiekliniek gaat, betekent waarschijnlijk wel dat hij zelf kan ademen. Ja, maar dat betekent ook, want dat zei hij ook, van dat het maanden, jaren zal duren voordat hij echt hersteld is. Als hij ooit herstelt? Ja. Dat is erg optimistisch, als ik eerlijk ben. Ja, maar erg optimistisch? Het kan ook zo zijn dat hij gewoon in coma blijft liggen. Ja. ja. Ik denk dat die kant veel groter is dan dat er herstel gaat plaatsvinden. Vanwege de enorme geschiedenis waar we het net inderdaad over hadden... die 50 minuten hartstilstand en alles wat erbij komt. Nou ja, de, de terminologie massieve schade uh, zegt eigenlijk genoeg... Dat was de visie van hoogleraar Jan Bakker. Volgens de artsen van Prins Frizo... moet de koninklijke familie nu op zoek naar een revalidatiecentrum. En waar die dan heen gaat, dat hangt volgens uh, Bakker er allemaal vanaf... wat hij nodig zal hebben in zijn revalidatietijd. Er zijn klinieken die, die andere dingen doen dan andere klinieken. Uh, er zijn klinieken die hele intensieve prikkelschema's hebben... Uh, om te kijken of de patiënt daardoor weer bij bewustzijn kan komen... Um, over het algemeen um, is het uh, belangrijk om uh, zoveel mogelijk uh, schade te voorkomen doordat de, de patiënt niks doet. Dus uh, uh, fysiotherapie, uh, veel bewegen. Um, maar voor de rest is het met name afwachten. Ja, u zegt uh, er zijn klinieken die veel prikkels ook geven. Wat moet ik dan aan denken? Wat voor soort prikkels worden er dan gegeven? Nou veel uh, veel muziek draaien, veel familie of, of hele vriendenpools bij elkaar en de hele dag bezig zijn. Daarvan is nooit echt bewezen dat dat helpt. Maar er zijn wel klinieken die dat, die dat doen. In de hoop dat daarmee de hersenen zoveel geprikkeld worden, dat er alsnog activiteit komt. Oh, leraar Jan Bakker uh, was dat. En, uh, nou, dat was dus inderdaad voor het eerst dat er een toelichting kwam op die medische toestand van Prins Frizo. De afgelopen week werd er flink gespeculeerd. En dat heeft ook geconstateerd Koninkrijksverslaggever Menno Reemeijer. We kregen een kleine aanwijzing dat het wellicht toch niet zo gunstig was... op het moment dat dinsdag koningin Beatrice en prinses Mabel bij het ziekenhuis arriveerden. En sterker nog, toen zij, toen zij daar uh, vervolgens weer vertrokken, uh, uh, bijna in, in tranen. Daarna zagen we wel weer de opluchting. Maar ja, dat kan natuurlijk ook een, een soort van acceptatie zijn. Uh, zij hebben de boodschap niet net gehad, uh, ga ik vanuit, maar uh, dat weten de arts veel beter. Die, die zullen hem niet vandaag hebben gehad, maar, maar al in een eerder stadium dat dit eraan zit te komen. We hoorden ook nog via via berichten dat eh, bij de prins dan een, een propje in de hersenen was gezien. Dat het allemaal niet goed zou zijn. Nou ja goed, maar dit zit je op te wachten natuurlijk. We horen nu voor het eerst, en dat hebben we vanaf vrijdag niet gehoord. We horen voor het eerst wat er met de prins aan de hand is. We wisten er helemaal niet of hij dit had of een schedelbaasstructuur. Er hadden wel stukken gestaan in NRC. Die waren nooit ontkend. Dus ja, naar mijn idee is dit ook het eerste. echte waar je iets mee kunt, uh, fatsoenlijk over kunt praten. En de familie van Prins Frizo uh, moet nu op zoek naar een revalidatiecentrum. Menno Toen ik in Innsbruck was, werd er natuurlijk ook al gesproken over... Uh, wellicht overbrengen naar een revalidatiecentrum. Uh, toen werd gesproken over Sams, dat is bij Landek. Dat is redelijk in, in, in de buurt ook van Innsbruck, Nou is Oostenrijk ook niet zo groot. Uh, uh, maar er zit er natuurlijk een ander aspect aan. Ja. Uh, en dat is, uh, wie, wie heeft de verantwoordelijkheid over... Frizo. We gaan er gemakshalve vanuit dat dat natuurlijk de koning in de besluiten neemt, maar Frizo maakt geen deel meer uit van het koninklijk huis. Dus ik denk dat de eerste verantwoordelijkheid en de eerste beslissingsbevoegdheid daarvoor gewoon bij prinses Mabel, bij zijn vrouw ligt bijvoorbeeld. Menno Reemeyer, en er zijn ook reacties aan het binnenkomen. In Den Haag heeft premier Rutte gereageerd op het nieuws uit Oostenrijk, Margreet Boer. Eh, daarover aan de lijn, wat heeft de premier gezegd, Margreet? Nou, de minister-president heeft een mededeling gedaan schriftelijk dat hij vanmorgen telefonisch contact heeft gehad met de koningin en met prinses Mabel. En hij heeft laten weten dat Nederland intens met de koninklijke familie meeleefde in deze tijden van zorg en verdriet. En de koningin die heeft laten weten dat de familie geroerd is door de talloze reacties en ook de bemoedigingen die ze de afgelopen week van alle kanten heeft ontvangen. En uh, de minister-president rekent erop dat... Iedereen vanaf vandaag de privacy van prins Friso, prinses Mabel en ook hun kinderen zal respecteren, staat er in de verklaring. Want de familie moet ongestoord in eigen kring het slechte nieuws kunnen verwerken dat de artsen vandaag over de prins moesten meedelen. Ja, heeft Rutte, zit hij, is hij nou eigenlijk op vakantie of is hij nog in Den Haag? Uh, premier Rutte was de afgelopen dagen op vakantie, maar hij is nu onderweg naar Nederland, is er gezegd. De premier was al later op vakantie gegaan in verband met het ongeval uh, afgelopen vrijdag. Hij is maandag vertrokken en hij komt nu ook weer eerder terug dan uh, gepland. Nou, een officiële reden voor zijn vervroegde terugkomst is niet gegeven. Maar ja, je kunt je wel voorstellen dat de premier het niet gepast vindt onder deze omstandigheden zijn vakantie voor te zetten. Dat is een reactie dus van premier Rutte. Heb je nog andere reacties in Den Haag gehoord? Met officiële andere reacties niet. Je ziet wel via Twitter dat de Kamerleden ook beginnen te reageren. Dat ze het erg verdrietig vinden en ook allemaal hun meeleven betuigen op, uh, op deze manier met de koninklijke familie. Dankjewel Margreet Boer in Den Haag. En dan naar uh, ja, het uh, skidorp waar ook de koninklijke familie verblijft in Oostenrijk. Karin Albers die is daar ook. Karin, hoe is daar gereageerd op die persconferentie ja. van de artsen van Friso? Nou, aangeslagen. Ik sta hier op een punt waar ik zicht heb op het kerkje. In het kerkje van Leg. daar wordt al de hele week tijdens de uh, mis... ...savonds om kwart over vijf gebeden voor de prins. Er is ook een foto neergezet met een kaarsje erbij. Um, de pastoor wil overigens nu niet meer reageren. Die heeft al eerder deze week een interview aan ons gegeven. Maar uh, wie wel heeft gereageerd is de burgemeester van Leg, meneer Moeksel. Hij heeft meegeluisterd met de persconferentie. En nou, nadat hij het allemaal had gehoord, zag hij er echt uitgesproken aangeslagen aan... En ja, hij redde als volgt, toen ik vroeg. Ja, ganz lech, die Bevölkerung, wir alle sind sehr betroffen, sehr traurig über den kritischen Gesundheitszustandsbericht, den wir heute vernomen haben aus Innsbruck. Unsere Gedanken, unser Gebet ist bei Prinz Friso und bei der holländischen Königsfamilie, besonders bei Prinzessin Mabel en zijn kinderen. De burgemeester is net als de rest van de bevolking van Leg vertelt hij heel erg aangeslagen. En zijn gedachten en gebeden zijn bij de prins en natuurlijk ook bij de Nederlandse koninklijke familie, uh, bij zijn vrouw en zijn moeder. En nu uh, kunnen ze nog iets doen, geen ze nog iets doen. Wat we doen, maken, we hoffen, we zijn in gedachten bij de familie en we beten voor die familie. Nee. En er is niks dan in gedachten en in gebed bij de familie te zijn. En daar houdt het voor dit moment uh, bij op. Oké, okay. Karin Albers, dankjewel. Uh, Karin stond in leg. En we gaan uh, luisteren naar uh, nog een reactie van de Bond van Oranje Verenigingen. Voorzitter Michiel Zonneville is aan de lijn. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat dacht u toen u het hoorde? Zonder meer dramatisch nieuws. En dat in tegenstelling tot. Uh, al of niet. Uh, ja, deskundige berichten. in de afgelopen week. Het is echt een uh, grote schok. En we leven mee met uh, prinses Mabel, de kinderen. en. Uh, uh, de koningin en de familie. Ja. Laat u nog iets uh, horen? Stuurt u een brief? Hoe gaat zoiets? Nou, we hebben natuurlijk in de afgelopen periode. Naar de koninklijke familie, de koningin Prinses Mabel uh, gereageerd. En we zullen dat ongetwijfeld, maar daar moeten we nog even goed over nadenken, de komende dagen opnieuw doen. Maar op dit moment uh, kan ik alleen maar mijn uh, medeleven namens de koninklijke bonds, de leden van de koninklijke Bond uitspreken. Wat betekent dit voor het werk van de uh, Oranje-verenigingen? Want ja, er, komen, er komt een belangrijke dag aan natuurlijk, Koninginnedag. Ja, je ...dramatische momenten dat toch uh, ook zakelijke aspecten uh, een rol spelen. Nou, we hebben toevallig begin maart een ledenvergadering. We hebben natuurlijk uh, wel iets geleerd uh, van ja, het drama in Apeldoorn een paar jaar geleden. Dus we hebben we ook een juridisch advies uitgebracht aan onze leden. Ja, ik vind het bijna moeilijk om er nu over te spreken, maar van... ...hoe ga je met dit soort onverwachte dingen om? Maar uh, voor ons is op dit moment gewoon... Uh, de mededeling, of zijn de mededelingen die door de RVD gedaan worden, uh, leidend. En uh, daar is het wachten nu op wat er de komende tijd gaat gebeuren. Uh, dus uh, het is ook aan onze leden om dat te beoordelen. Maar goed, wij zullen ze daarover adviseren hoe met voorbereidingen in zijn algemeenheid uh, om te gaan. Ja, u verwacht geen speciale acties van de, van de Oranje Verenigingen afzonderlijk naar het Koninkhuis uh, afzonderlijk reageren. Dat zou ik ook zeer op de prijs stellen. Maar uh, de, gevol de zakelijke gevolgen, bijvoorbeeld voor de organisatie van Koninginnedag... daar kan ik op dit moment gewoon nog niks over zeggen. Ik wacht met uh, ja, bijzondere belangstelling de berichtgeving door de RVD af. Ja, Koninginnedag zou gevierd gaan worden in Renen en Venendaal uh, op 30 april. Heeft u nog geen contact mee gehad met die gemeente? Nee, nee, nee. nee. Ik uh, ben zelf ook onderweg... Uh, ik ben nu een reisweek bij Omroep West, Maar nee, daar hebben we helemaal geen contact gehad. Maar dat is ook een zaak van de gemeente Venendal. en reden met de plaatselijke Oranjevereniging. Daar staan wij als landelijke organisatie verder buiten. Dank u wel. Dat is duidelijk. Daar laat ik het bij. Michiel Zonneviel van de Bond van Oranjeverenigingen. Het is nu kwart over één. U luistert naar Radio 1. En het ging natuurlijk over het nieuws rond Prins Frizo. Uh, we gaan even naar de AWB, want er is verkeersinformatie. Jolanda van der Velden. Jan, een file op de A6, Emmeloord richting Lelystad... tussen de Ketelbrug en Lelystad-Noord, drie kilometer. Dat is een aanrijding, er zijn daar twee rijstroken dicht. En de N259, Dinterloord-Bergen-op-Zoom... is dicht tussen Steenbergen aan de aansluiting met de A4 bij Halsteren. En dat komt door een aanrijding. Hier zijn nog een keer de hoofdpunten van het nieuws. Prins Frizo heeft zeer ernstig hersenletsel opgelopen bij zijn ski-ongeluk. Het is de vraag of hij ooit weer bij bewustzijn komt, zeggen zijn ze behandelend artsen. Koningin Beatrix, prinses Mabel, prins Willem-Alexander en prins Constantijn... zijn uh, even na ene aangekomen bij het ziekenhuis voor een bezoek aan prins Frizo. En premier Rutte is op weg naar huis na het vervroegd afbreken van zijn vakantie.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 Goedemiddag allemaal, mocht er uh, belangrijk nieuws zijn, nog uh, naar aanleiding van het nieuws eerder vandaag uh, vanuit Oostenrijk, dan hoort u dat ook natuurlijk hier. Maar voorlopig gaan we maar door met ons gewone programma zoals we dat gepland hebben. Ruilhandel met spullen en diensten is een prima manier om de crisis bijvoorbeeld door te komen. Een werklunch zometeen met de directeur van het bedrijf Qcoin Qcoin Q-Coin? wat een rare naam eigenlijk. Nou, het moet iets van coin zijn met een Q ervoor, denk ik. En uh, die brengt vraag en aanbod bij elkaar. Voor de laatste keer Kees Prins in de werkweek. Gisteravond was de première van het toneelstuk Het Diner... waar hij regisseur van is. Of zat hij tijdens de voorstelling niet in de zaal? Ik ga niet in de zaal zitten tijdens de première. Ik, ga, uh, uh, ik loop een beetje in en uit, denk ik. Zonder dat het stoort voor de acteurs natuurlijk.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 Gedetineerde gedetineerden in de gevangenis in Vught die kunnen via internet op zoek naar een baan. Er is een pilot van start gegaan die ervoor moet zorgen dat de gevangene direct aan de slag kan wanneer die vrijkomt. Waardoor de kans op recidieven vermindert. De pilot is een initiatief van het Veiligheidshuis Regio Eindhoven. En aan de telefoon is Kobi Kooijmans. Zij is een ja. van de mensen die dit project heeft opgezet. Dag mevrouw Kooijmans. Goedemiddag. Um, is dat niet lastig, internet in de gevangenis? Heel erg lastig. We zijn er inmiddels een kleine drie jaar mee bezig om dat gerealiseerd te, te krijgen. En nee, dat betekent dat u allerlei sites gaat afsluiten waar ze dan niet naar mogen kijken? Inderdaad. Ja, eh, zoals eh, eh, eigenlijk wel aangegeven wordt naar een artikel in de Volkskrant eh, vandaag... Is, eh, zijn allerlei dingen afgesloten. In het begin eh, zijn zaken ontzettend goed eh, uitgeprobeerd en onderzocht... Mensen hadden op een gegeven moment nog mogelijkheden voor een, een knopje... wat uh, verwees naar uh, mogelijke contact met vrienden. Die is uiteindelijk ook nog uitgezet. Kijk uit. Dus ze kunnen nou niks meer uh, doen buiten dat wat ze mogen doen. Ze mogen alleen op zoek naar een baan. En hebben zij daar een beetje een, een realistisch beeld van? Van de banen die ze kunnen krijgen? Ja, daar hebben ze een absoluut uh, realistisch beeld van. Dat wordt ze ook uh, heel erg goed verteld. Zowel vanuit het veiligheidshuis met het team nazorg wat daar uh, zit... Onze case managers hebben rechtstreeks contact uh, met de gedefineerden. En daar wordt ze heel goed verteld uh, wat ze allemaal uh, kunnen en mogen. En wat voor vacatures staan er dan bijvoorbeeld op die site uh, waar, zij, uh, waar zij eventueel naar kunnen uh, meedingen? Nou, dat gaat bijvoorbeeld in de bouwwereld, hoe dat dat, hoewel dat dat op dit moment natuurlijk een redelijk slecht voorbeeld is, omdat de bouw uh, ook te uh, slecht uitziet op dit moment. Uh, aan de andere kant uh, zaken in, in schildersbedrijven, administratieve zaken, groenvoorziening, fietsenmakers, dus fietsenwerkplaatsen uh, en dergelijke ja. ...magazijnbeheerders, dus er zijn nogal wat mogelijkheden. Ja. Nou moeten we zeggen, dit geldt alleen voor mensen die zo'n beetje aan het eind van hun straf zitten... Hè. Ehm, ja. ...die mogen nu ook al, ook al naar buiten, want uiteindelijk zullen ze dan ook ergens moeten solliciteren... ...en hebben zij dan niet al op voorhand een achterstand bij zo'n werkgever... ...want die, die, als die kan kiezen tussen iemand die niet in de gevangenis heeft gezeten of wel... Ja, ...dan kan dat eventueel een, in het voordeel uitvallen van degene die niet hun zelfstraf heeft gehad. Nou, klopt natuurlijk. Uh, wij hebben van tevoren met uh, ondernemers, werkgevers deze zaken ook uh, doorgesproken. En werkgevers geven ook specifiek voor deze doelgroep uh, vacatures vrij. En die kunnen niet uitgezet worden uh, naar andere uh, mensen buiten de uh, inrichtingen. Dus louter en alleen voor de gedetineerden. Kijk aan, dus dan heb je alleen maar te maken met uh, concurrenten die, uh, die in hetzelfde schuitje zitten. Precies. Ja. ja. Hebt u al mensen op een baan een baan geholpen op deze manier? Gelukkig wel. Uh, bij, uh, als huismeester bij Van Astro-Bouwbedrijf in Eindhoven. Er zijn een paar banen weggegeven in uh, Geldrop als dakdekkers. Uh, dus we zijn op de goede weg. Goed zo. Uh, dank dat u even naar de telefoon kwam. Kobi Kooijmans, zij is van het Veiligheidshuis in Eindhoven. Het initiatief nemen dus voor dit uh, project. Feestjes waar kleding van eigenaar wisselt. Ouders die groepen vormen om elkaars kinderen op te vangen. En sites waar plannen worden gesmeed om een auto te delen. Ruilhandel is in tijden van een crisis een beproefmiddel om voordelen aan spullen en diensten te komen. Rob van Hilten is directeur van COIN... Gewoon coin mag. Coin? Waarom schrijf je dat dan zo ingewikkeld? Ja, dat is het Engelse woordje voor muntje, maar dan met de Q van kwaliteit. Ja, precies, dat weet ik. Met de coin met de C, maar Q, -oin, coin, ja. okay, coin. Oké, we zeggen gewoon coin. Heel goed. Uh, en u bent drukdoende om uh, die ruilhandel uh, te stroomlijnen, onder meer op het gebied van uh, zorg. Um, ja, u, we, we lazen op, uh, op de site, de stichting wil gemeenschappen van burgers en bedrijven helpen grip te krijgen op hun eigen economie. Ja, klopt. Uh, wat bedoelt u daar precies mee? Nou, economie is volgens mij, of volgens ons, een sociale wetenschap. Die gaat over hoe jij en ik, um, mensen op de wereld... en hun instituties met elkaar ja, dingen organiseren. En um, geld daarin is een smeermiddel die dat mogelijk maakt. Um, wat je echter ziet is dat we nu maar één soort geld hebben. Hè, dus de euro. En de euro is eigenlijk ontworpen, wordt ook overal gezegd... om met name de concurrentiepositie van Europa... ten opzichte van Amerika en Azië sterker te laten worden. Mm -hmm. um, terwijl op buurtniveau heb je een hele andere soort economie. Of stel dat jij terugkomt uit het ziekenhuis, je moet revalideren. Vroeger zou je wat thuiszorg hebben gekregen. Dat is wegbezuinigd. Dus nu um, ja, word je grofweg aan je lot overgelaten... en heb je mensen om je heen nodig. En hoe kom je nou aan die mensen? Ja, je zit thuis, je hebt allerlei tijd over... Um, uh, maar je hebt ook hulp nodig. Nou, en daarin kan je dan zeggen... de euro doet daar eigenlijk zijn werk niet. Het is een stuk economie dat moet op gang worden geholpen. En dat kan je heel goed op een andere manier ja. inrichten. En, en ik lever daar dan weer wat voor terug als ik beter ben? Ja, of, of misschien zelfs al tijdens je revalidatie kan je nog van alles en nog wat. Ja. Nou, uh, denk ik wel even aan die ZZP'er die zich laat inhuren als, als verzorgende... zeg maar door alle instellingen. Die, mm -hmm. die loopt hierdoor wel zijn baantje mis misschien. Nou, dat is waarschijnlijk niet zo. Um, uh, omdat juist daar gewoon een budget voor is. Um, bij jou als revalidant, om dan maar even zo te zeggen. Dat heb je dus kennelijk toegewezen gekregen. En dat besteed je dus gewoon bij die Zzp'er of bij welke zorginstelling dan ook. Waar het hier nou juist om gaat, is dat er een heel groot stuk... Um, uh, allerlei mantelzorg is, thuis, uh, de, gewoon dingen die, uh, uh, waarvan men nu vindt... dat je dat maar gewoon zelf moet regelen. Ja. En dat is ja, niet betaald, nee. dus daar concurreer je ook niet weg. Maar goed, u, u, zit, u bent vooral in de zorg actief. Maar ik bedoel, stel dat je je huis laat schilderen door je buurman... omdat hij dat gewoon nou eenmaal goed kan en je doet daar wat mm -hmm. voor terug... dan omzeil um, je dus de, de officiële schilder. Nou, wat er gebeurt is dat hier gelukkig hele duidelijke wetgeving over is. Dat wij bij Roelingen met de Belastingdienst... afspraak met de Belastingdienst gemaakt in het verleden... waarbij dat als mensen daar serieus gebruik van maken... ze op een gegeven moment een drempel overschrijden... dan moeten ze er gewoon belasting over gaan betalen. Dus mijn buurman, als hij echt veel schildert en het wordt echt een inkomen... Moet hij daar gewoon belasting over betalen en moet hij gewoon ook ineens als schilder dus ja. zijn werk doen. Ja. Maar u wilt is dus eigenlijk het, het, het geld ertussen uithalen. En het, het, gaat dan, het wordt dan vooral met diensten verrekend. Krijgt u veel bijval ook van de overheid, bijvoorbeeld? Um, wij zijn niet per se gericht om op het geld ertussen uit te halen. Waar het ons om gaat is, is dat wij um, juist op plekken waar het geld zijn werk niet doet, ervoor zorgen dat er dingen gaan ontstaan. En, um, want ik ga helemaal die schilder niet inhuren, want ik heb dat geld helemaal niet. Ja. Ik heb alleen, maar um, wel toevallig, maar um, ben ik heel handig in, nou, laat ik zeggen, um, belastingaangifte. Die um, nou, mijn buurman anders ook zelf zou doen. En in ruil daarvoor vraag ik aan een andere buurman of hij me dan komt schilderen. Ja. Ja. En, en ja, we krijgen veel bijval van overheden. Wij um, uh, werken met veel overheden internationaal in allerlei landen. Met, ook, met name in, uh, in, in Noordwest-Europa momenteel. En je ziet dat overal, omdat er hard bezuinigd moet worden... Ze eigenlijk zeggen eigenlijk, ja, we willen niet, maar we kunnen niet anders. Wat zijn de alternatieven? En dan um, komen ze toch vrij snel ook bij ons nou. uit. Maar goed, u zegt, we, we laten het geld er wel degelijk tussen. Maar je rekent nog wel zeg maar, een euro van, in euro. In die zin van dat je uh, zegt, van, nou, dit is dat schilderwerk staat voor misschien zoveel en dat betaal ik jou dan terug in dienst. Ja, dat, we doen dat niet overal. Dat, je hebt programma's zoals Noppers in Amsterdam. Een historisch programma dat in 1993 is ontstaan. Daarin wordt inderdaad gezegd... Van één noppes heeft de waarde van één euro. Uh -huh. Maar er is nu ook een landelijk platform... dat we samen met een paar grote marktpartijen hebben opgezet. CARE.nu, met een I-C-A-I-R-E.nu. En daarin maar verdien je tien minuten. Dus één care credit heeft daar geen eurowaarde, maar is gewoon tien minuten van je ja, tijd. Tien minuten zorg, zeg maar. Ja, uh, en, en u bent zelf een stichting. Hoe komt het geld bij u dan binnen? Waar haalt u de inkomsten vandaan? Het, voor het grootste deel zijn wij um, gewoon, uh, omdat wij projecten draaien... met overheden, met, uh, met woningbouwverenigingen, met uh, verenigingen, met bedrijfsverenigingen... worden we ingehuurd om dat te doen. De reden waarom wij een stichting zijn, is omdat... Um, dat is ook een beetje een statement, omdat wij vinden dat um, geld verdienen... Um, of winst te maken door met geld te werken, zoals banken doen, dat dat eigenlijk heel erg oneigenlijk is en een hele grote wissel trekt op de economie. En um, het is eigenlijk een nutsdienst, vinden wij, hoe, hoe, hoe het geld functioneert. En dus hebben wij gezegd: wij gaan onze organisatie de vorm geven van een stichting. Um, aan de ene kant het maatschappelijk doel van wat we proberen te bereiken de, um, de, nadrukkelijk zichtbaar te maken. Maar ook om te laten zien dat we gewoon vinden dat eigenlijk het financiële stelsel anders zou moeten werken. En dat niet de Porsches um, uh, uh, op Wall Street ja, uit ja. het raam vallen... terwijl ondertussen overal bezuinigd worden. Ja, ja. Nou, uh, iemand die er wat meer over wil weten, toets gewoon even bij Google Q-O-I-N in... en je spreekt het uit als coin. En uh, dan uh, is er veel meer informatie te vinden. Rob van Hilten dank voor de uitleg. Hartstikke graag gedaan. De Werkweek. Deze week met... Kees Prins, regisseur van het uh, theaterstuk Het Diner... wat donderdag 23 februari in première gaat. Dat was dus gisteravond in de Leidse Schouwburg... de première van dat toneelstuk Het Diner. Voorafgaand aan de voorstelling nam Kees Prins de laatste dingen nog even door... met de mannen van de techniek. Nou, jongens en meisjes. Een gespannen toestand allemaal. En hier even naar boven. Piet, één ding is uh, doorgegeven aan Jeroen... dat die cue van die toon die er dan op een gegeven moment onderkomt... Bij, uh, als we het probleem gaan bespreken... wanneer uh, is de cue dat Jeroen weet dat die, dat die muziek weg moet velen? Ja, dat heb ik gezegd. Als de draaischijf uh, begint, dan moet die toon langzaam eruit. Bij andere uh, tryouts denk je nog steeds... oké, okay, het is een tryout en er mag wel iets fout gaan... En dan lossen we dat morgen weer op. En dan, uh... Maar bij zo'n première heb je toch het gevoel van... ja, nu moet het in één keer allemaal goed gaan. En ja, ik kan alleen maar zitten afwachten... of het ook inderdaad goed gaat. Dat is een vreemde spanning. Dat je het niet meer in handen hebt. Dat je het uit handen geeft. Uh... En, en het heeft iets weemoedigs ook altijd wel. Dat je denkt, ja, nou ja, goed, tot hier hebben we eraan geklust en nu is het klaar. Dat hoeft nog helemaal niet zo te zijn. Het kan best zijn dat we in de voorstellingen hierna... heus nog wel dingen veranderen. Maar het gevoel is wel dat je uh, tegelijkertijd ook afscheid neemt... van zo'n intensief werkproces. Dus dat uh, geeft het wel iets bijzonders. Dit zijn de feiten. Op een nacht zijn drie jongens na een feest op weg terug naar huis... Bij een boom verderop staan wat vuilniszakken en ook nog andere spullen. Een lege jerrycan. Het stinkt daar binnen, zegt de neef. We gaan de boel eens uitroken. Hij pakt die lege jerrycan en gooit hem naar binnen in het hokje. Ik ga niet in de zaal zitten tijdens de première. Ik, ga, uh, uh, ik loop een beetje in en uit, denk ik. Zonder dat het stoort voor de acteurs natuurlijk. Maar dat ik af en toe even naar binnen kijk... en misschien hier in de artiestenfoyer nog even een stukje op de monitor meekijk maar helemaal tussen de mensen in de zaal zitten. Dat geeft me een beetje een claustrofobisch gevoel. Dus dan, uh, dat doe ik liever niet. Als deze première achter de rug is... dan uh, ga ik uh, met Frank Ketelaar samen... Uh, André Hazes de Musical afmaken qua script. En uh, ook met Frank Ketelaar hebben we nog een script... liggen bij de VPRO over uh, Muschert. de laatste dagen van... Uh, Mussert, waar we wel een goed idee over hebben. En ik heb nog wel een toneelstuk uh, op de plank liggen, wat nog niet af is. Waar ik misschien ook wel mee uh, verder moet. Heb je hier geen zin in? Oh nee! Oh, heb je hier geen zin in? Oh wat een lul ben jij! Wat een ongelofelijke lul! Oké, okay, champagne. Mm. Champagne boven. Dank Hallo. Nou ja, ik wou nog even Herman bedanken voor het uh, boek. hé, dank je En, uh, nee, <laughs> en uh, Hummelink Stuurman voor het uh, vertrouwen. En uh, de acteurs voor de inzet. En mezelf? Ja. En mezelf bedank ik niet. <laughs> de, de, de, de spanning is er nu wel af. Het is nu wel uh, klaar. valt een last van mijn schouders. En dat is, uh, ja, dat is altijd heel erg prettig om te merken. Dus ik ga me nu uh, volgieten met uh, champagne. En dan, uh, ja, dan gaan we afwachten wat de reacties zijn van het publiek. En dan ga ik zo nog naartoe. Want zo'n voor je is allemaal wel leuk. Maar ik wil natuurlijk eigenlijk weten wat mijn vrienden en uh, collega's ervan vinden. Kees Prins in een bijdrage van Ingrid Koning. In de volgende werkweek, cabaretier Jan-Jaap van de Wal. die weer het theater ingaat. Zometeen is er Stand.nl. Nu eerst het laatste nieuws. Hier is Jan van de Putten. Radio 1. Het NOS-journaal. Prins Friso heeft door zuurstoftekort ernstige schade opgelopen aan zijn hersenen. Mogelijk komt hij nooit meer bij bewustzijn, zo is in Innsbruck bekendgemaakt door zijn behandelend arts. Koningin Beatrix, prinses Mabel, prins Willem-Alexander en prins Constantijn zijn aangekomen bij het ziekenhuis waar prins Friso ligt. Premier Rutte heeft de koningin en prinses Mabel laten weten dat Nederland intens met de familie meeleeft in deze tijden van zorgen en verdriet. Rutte heeft ze vanochtend gebeld. De koningin liet weten dat de familie geroerd is door de reacties en bemoedigingen die de familie de afgelopen week van alle kanten heeft gekregen. En Rutte rekent erop dat iedereen vanaf vandaag de privacy van prins Friso, prinses Mabel en hun kinderen zal respecteren. De burgemeester van Leg zegt dat hij zeer verslagen is door de toestand van Prins Frizo. We hadden de hoop dat zijn toestand zou verbeteren. Maar nu dat niet zo is, zijn we zeer verdrietig. Onze gedachten gaan uit naar de familie en naar de kinderen van de prins en naar prinses Mabel, zegt de burgemeester van Leg. Ongetwijfeld meer reacties in de loop van de middag hoort u hier op Radio 1. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB verkeersinformatie op de A29 Bergen op Zoom Rotterdam is een probleem bij de Haringvlietbrug vanwege een technische storing blijft de brug openstaan richting Bergen op Zoom staat voor de brug drie kilometer file. Het is Een aanrijding geweest op de N259 Bergen op Zoom Dintelord. De weg is nu in beide richtingen bij Steenbergen dicht. U wordt daar omgeleid. Dit is Radio 1. Stand.nl. Ja, Jan van de Put had het er al over, reacties uh, op het nieuws... wat uh, eerder vanmiddag uit Oostenrijk kwam, Innsbruck. De toestand rond uh, Prins Frizo natuurlijk. Uh, Steven Laurijs, goedemiddag. Goedemiddag. U bent klinisch professor bij de Coma Science Groep... aan de Universiteit van Luik. Uh, u hebt uh, dat medisch bulletin van de artsen daar in Innsbruck ook uh, gevolgd. Hoe schat u de toestand van de prins in? Well, ja, Ik denk uh, dat het uh, hier niet gepast is om onwerkelijk over... Uh, in casus uh, te praten, maar eerder in, in algemene uh, termen. En dus ja, wat uh, duidelijk is, is dat er een uh, coma is na een hartstilstand, na een uh, zuurstoftekort in het brein die uh, lang heeft geduurd. 50 minuten, hè? Ja, en um, dus zoals uh, klassiek bij een uh, uh, coma na anoxie, na zuurstoftekort, wordt er dan uh, een... Uh, hypothermie, het afkoelen van het brein uh, en het lichaam om, om dat brein te beschermen. Uh, dan wordt er ook een, een soort verdoving verzekerd, zoals bij een narcose een algemeen anesthesie. Uh, en na een paar dagen ga je dan die medicatie afbouwen, stoppen en kijken of er uh, herstel optreedt. Dat is kennelijk allemaal gebeurd en, en de conclusie was uh, ja, niet goed in ieder geval. Uh, dat hebt u ook gehoord. Uh, er wordt dan gezegd van, uh, als hij er als hij er al ooit weer bovenop komt, dat werd nadrukkelijk gezegd... dan kan dat maanden zo niet uh, jaren duren. Wat, wat voor soort behandeling is er mogelijk bij een dergelijke patiënt? Wel, dus je hebt de behandeling op de intensieve zorgen en daar kunnen we heel wat hebben. We kunnen ongeveer elk orgaan uh, vervangen: hart, uh, uh, nieren, longen, maar het brein is nog een paar, ander paar mouwen. En uh, daar zie je dat de patiënten die herstellen en goed herstellen, die gaan dat doen binnen de eerste dagen. Uh, soms kan het zijn dat we een herstel zien van. Uh, wat we noemen reflexbewegingen. De patiënt gaat de ogen openen, gaat spontaan opnieuw ademen, kan bewegen... maar al die bewegingen noemen we uh, reflexmatig... En dat is wat we vroeger vegetatieve status noemden, wat we nu niet responsief waaksyndroom, uh, patiënt die wel de ogen open heeft, maar toch uh, onbewust blijft. En dat helaas, in tegenstelling tot coma, kan een uh, chronische toestand zijn. Ja, dat kan, dat kan heel lang duren. Wel, dat kan uh, dagen, weken, jaren duren. Een deel van die patiënten die kunnen evolueren naar wat we nu minimaal bewustzijn noemen. Dat is nog steeds uh, zonder de mogelijkheid tot communiceren, maar met wel kleine tekenen van bewuste perceptie. Goed. Uh, dank u voor uw uh, snelle reactie. Steven Laureys, klinisch professor bij de Coma Science Groep aan de Universiteit van Luik. Een reactie dus op het nieuws eerder vandaag uit Innsbruck. Mocht er meer daar vandaan komen, dan hoort u dat natuurlijk. Natuurlijk hier via Radio 1. Dit is Radio 1. NCRV. Stand.nl. Jurgen van der Berg. Ja, we blijven in de medische hoek, want er is veel commotie rond het programma 24 uur tussen leven en dood. Gisteren werd het voor het eerst uitgezonden door RTL-producent Reinhard Oerleman staat nog steeds achter zijn programma. Er wordt ontzettend te beeld geschetst, ook na gisteravond, dat wij een soort geheime camera-operatie hebben we gedaan, Big Brother... en dat iedereen ontzettend uh, verontwaardigd is buiten het ziekenhuis... als dat zo zou zijn, maar dat is niet zo. Voordat wij zijn gaan draaien is er altijd iemand van ons... Naar de betreffende persoon gaan om te vragen ja. om toestemming te vragen. En ja, het is misgegaan. Sommige patiënten zouden onvoldoende en te laat zijn geïnformeerd over het feit dat ze werden gefilmd. Artsen- en patiëntenorganisaties willen nu dat de banden van het programma worden vernietigd. En dat het programma dus niet meer uitgezonden wordt. Gaat dat niet te ver? RTL heeft aan alle patiënten nogmaals toestemming gevraagd. of de beelden mogen worden uitgezonden. Dus hebben ze niet genoeg gedaan. Ik ga erover praten met uh, Johan Legematen, hoogleraar gezondheidsrecht. Welkom Goedemiddag. bij mij in de studio, meneer Legematen. We beginnen altijd met drie keuzes aan het begin. Dat is even om de neer te zetten, mag jullie er maar ja of nee op zeggen, daar komen ze hoor. Ziekenhuis TV is educatief voor iedereen? Nee. Het medisch beroepsgeheim heeft het zwaar te verduren gehad deze week? Jazeker. Mijn ziekenhuisbezoek mag ten alle tijden worden gefilmd? Nee.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 Um, ik leg hem ook even aan u voor die stelling. Het is goed dat RTL het omstreden ziekenhuisprogramma gewoon uitzendt. Eens van eens. Nou, ik heb er wat gemengde gevoelens over. Ik denk dat ze uiteindelijk dat programma toch maar moeten uitzenden. Maar ik vind het wel betreurenswaardig... dat ze gisteren de eerste aflevering vervroegd hebben uitgezonden. Want dat, uh, ja, dat drijft de discussie in een hele verkeerde richting. Ja, uh, want er, er zou een soort onderzoek komen. Ze hadden even kunnen wachten tot dat onderzoek klaar is. Nou ja, er had wel wat meer opheldering kunnen komen... over wat er nu precies gebeurd is... en wat het ziekenhuis met name daarvan vindt. Hè, want de hoofdverantwoordelijkheid voor voor het de debat van de afgelopen week ligt u toch bij het ziekenhuis... niet bij de tv-producent. Uh, het zou beter zijn geweest als ze wat de tijd hadden genomen. Het zou ook, he, zou ook hebben voorkomen dat natuurlijk vanmorgen... Uh, met name de, de zender RTL erg mooi weerspeelt met de hoge kijkcijfers. 1 miljoen, hè? Een, bijna 1 miljoen. Ja, dat vind ik toch tamelijk smakeloos. Ja, ja. Zou dat nou toch door die commotie ook komen? Want het was een ingelaste uitzending. Ik bedoel, Heel veel mensen wisten niet eens dat dat, dat, dat programma naar voren werd gehaald. Natuurlijk. Ja, dat, dat vind ik ook lastig te zeggen. Maar je mag toch aannemen dat een aantal mensen hebben gekeken... juist vanwege... Tegen de commotie die al enkele dagen gaande was. Dus het zal zeker een rol hebben gespeeld. Ja. ja, goed, RTL zegt van we wilden dat gewoon laten zien. Dan kan iedereen oordelen wat we ervan hebben gemaakt... en hoe, uh, hoe netjes we dat eigenlijk hebben gedaan. Ja, er is denk ik nooit, nooit een serieus debat geweest... over twijfel aan de kwaliteit van zo'n programma. Het VUMC moet ook gewoon aan tv-programma's kunnen meewerken. TV-producenten moeten ook tv-programma's kunnen maken... over ziekenhuiszorg. Dat het al, zal niet het eerste programma zijn al, over ziekenhuis. Dat doen we al twintig jaar, ja. over, ook over de spoedeisende hulp. Daar gaat het helemaal niet over. Het gaat erom dat er in het productieprogramma. Proces, stappen zijn gezet die uh, te denken geven. De discussie gaat niet over de vraag of dit nou een interessant... of, of kwalitatief goed uh, programma is. Nee, want er gebeurt wel wat op zo'n spoedeisende hulp, dat is duidelijk. Dus het ja. idee om daar een programma van te maken, dat snapt u wel. Maar u zegt ook, de, de, in die zin, de, de, de, de vinger moeten we vooral wijzen... naar, naar het ziekenhuis in dit geval. Nou ja, er is natuurlijk een, Het ziekenhuis heeft ingestemd met een systeem... waardoor uh, medewerkers van, van, van iWorks uh, redelijk wat gegevens... En, en situaties van patiënten hebben kunnen bekijken... Uh, met de nadruk op het bekijken, namelijk nog voor het moment... waarop mensen zijn gecontacteerd om toestemming te vragen voor opname. Uh, en dat is een manier, nou ja, een manier van selectie van, van, van rele, relevante patiënten voor het programma... Uh, waar je natuurlijk wel vraagtekens bij kunt plaatsen. Want er zijn ook hele andere manieren denkbaar. Laten we zeggen de traditionele manier van zichtbaar zijn op de afdeling... dat je daar als tv-ploeg werkt. Uh, mensen gewoon zo snel mogelijk proberen te benaderen... en dan pas eigenlijk echt kennis nemen van wat er speelt. Uh, en behalve dat dat natuurlijk een probleem is, is het punt ook... en dat, dat kwam gisteren in de tv-uitzending ook duidelijk naar voren... dat er medewerkers van iWorks... Uh, ja, in witte jassen hebben ja. rondgelopen... toch natuurlijk het misverstand hebben gewekt... Uh, dat ze onderdeel waren van, van de vuurhulpverlening. Ik denk dat die mensen juist in schreeuwend rode hesjes... met koeienletters letters, ja. zouden moeten staan. Ja. Dat was een veel betere aanpak Ik, ik, ik begreep wel dat in die, die uh, wachtruimte waar je eigenlijk binnenkomt... dat daar het heel duidelijk was aangegeven van... Uh, tv-opname, u wordt benaderd, uh, wilt u meedoen of niet... u mag ten alle tijde zeggen, ik weiger dat. dat. Dat hing daar op posters, of weet ik het. Nou ja, of dat voldoende duidelijk was, dat zal ook onderzoek moeten... Moeten uitwijzen. Het is natuurlijk wel zo dat je niet moet vergeten... dat je ook die spoedeisende hulp onder hele hectische omstandigheden vaak binnenkomt. Het is nooit geplande zorg. Het is altijd onverwacht. Het mm -hmm. kan ook heel ernstig zijn. Um, uh, ja, Het is natuurlijk maar de vraag of dat soort van informatie... zo'n flyer of zo'n poster aan de muur, of die jou dan ook gewoon bereikt... of je er überhaupt oog voor hebt... Dus ik heb toch het idee dat, dat die aanpak voor een spoedeisende hulp... Nou. eigenlijk niet adequaat is. Bij die keuze over het beroepsgeheim zou u heel ver onmiddellijk van... Uh, inderdaad, dat beroepsgeheim heeft zwaar te duur gehad. We hebben natuurlijk die hele zaak rond Friso gehad... met, uh, met uh, ja. de hoogleraar Tulken, die, die, die vond dat hij daar wat over moest zeggen. En de C. Handelsblad heeft daarover gepubliceerd. Uh, nu weer dit. Uh, daar zit hem dus ook het, het punt. Want als ik kijk, we hebben hier, dat hebben we hier ook even uitgeprint... het hele protocol hè, wat, waar ze zich aan moeten houden... Nou, dat ziet er wel heel streng uit. Ik bedoel, uh, nou ja, dat protocol uh, laat toch wel toe dat ze ook in sommige situaties achteraf toestemming vragen. Dus dat is toch wel een discussiepunt of je dat dan überhaupt moet willen. Ze dus, dus daar gaat het beroepsgeheim al aan Daar gaat hand? het beroepsgeheim al aan de hal. En uh, dat protocol laat ook toe uh, dat er nog helemaal voorafgaand aan die fase van het benaderen van patiënten toestemming te vragen er op 35 monitoren, wel door medewerkers van iWorks, is meegekeken ja. en meegeluisterd naar w patiëntencontacten. Want die zitten achter de schermen natuurlijk te kijken van wat is een interessant verhaal? Ja, op zichzelf is dat zeg maar hè, vanuit de, de productie van zijn programma misschien best wel te begrijpen, maar daar komt een hoog Informatievrij. en dat gaat over patiënten die zijn überhaupt nooit benaderd want als de keuze was dat jij niet in dat programma paste dan is er geen iWorks medewerker die naar jou toe komt, terwijl ze wel kennis hebben genomen van wat er wat jouw medische ja. situatie was ja, ze hebben daarvan gezegd trouwens dat ze hebben ze hebben dan ze hadden wel 35 camera's maar ze hebben twee uh, uh, aftapmomenten zeg maar dat je, je kunt dan van die 35 kan je de twee selecteren en dat dat registreer je dan ook echt dus de rest wordt sowieso niet bewaard um, maar u zegt eigenlijk dat alleen al, dat ze daarmee hebben zitten kijken, dat mag al niet. Ja, dat dat, dat, dat dat niet bewaard wordt, dat is nog maar gelukkig onder deze omstandigheden. Maar het feit dat je meeluistert en dus hoort om wie het gaat, wat een medisch probleem is, wat er met de dokter wordt gewisseld, dat is al problematisch. Ja. Eh, ver, verder staat, die mensen hebben allemaal een geheimhoudingsverklaring getekend, dus de, ook de medewerkers van iWorks. Ja, maar dat geheimhoudingsverklaring is een beetje het slotstuk van het debat. De eerste vraag is, moeten we hier aan meewerken? Zijn er goede redenen voor? En dan uiteraard moet er aan het eind van de rit moet er geheimhoudingsverklaringen worden getekend. Ja. Het is niet omgekeerd zo dat je zegt, van hé, hey, omdat we een geheimhoudingsverklaring hebben, mogen we alles doen. En Dan zou je ook de schoonmakers van het VUMC ook een geheimhoudingsverklaring kunnen laten tekenen... en ze de patiënten laten zien. Dat is natuurlijk de omgekeerde wereld. De eerste vraag is, zijn er goede argumenten om zo'n soort aanpak te kiezen? Zo ja, dan krijgen die mensen iets te zien van iWorks wat ze eigenlijk niet mogen zien. En dan tekenen ze een geheimhoudingsverklaring. First things first. Eerst het debat over de, de, de argumentatie. Je moet het niet zoveel laten willen komen, zegt u. Ja, want dat de, laten we zeggen, er speelt hier een juridisch debat. Maar er speelt ook een debat of je als ziekenhuis aan dit soort programma's moet meewerken. Of je dat zou moeten doen als het gaat om de spoedeisende hulp. Er zijn ook, ook geluiden de afgelopen dagen die zeggen, je moet het eigenlijk per definitie nooit doen op een spoedeisende hulp. Want er zijn de omstandigheden altijd van die naast dat, dat je problemen krijgt. Nou, voer die discussie heel goed. En, en daarna moet je kijken, hoe kunnen we dan zo goed mogelijk... Ja. De artsenfederatie KNMG, die vindt dat dat programma dus vernietigd moet worden, hè? Nou, dat is toch een club die je serieus moet nemen lijken. Ja, nou ja dat is een, een duidelijk standpunt. Het, het, dat standpunt gaat op zichzelf wel wat ver. Ik denk dat je gewoon, uh, ook voor de toekomst, dat er toch het meest van leren als deze zaak goed wordt geanalyseerd, als duidelijk wordt op welke punten het is misgegaan, dat meeluisteren, die witte jassen en dat soort van, uh, van zaken. Uh, kijk, dat uiteindelijk er alleen maar beelden worden uitgezonden met de toestemming van de patiënt, dat die toestemming ook naar dat is nu ook onder druk van de omstandigheden gebeurd. Ja, Die we nu, nu nog Ze mogen wel allemaal ja, ze mogen we Precies, allemaal nog ze ook weer, mogen weer intrekken. Ja. Ik denk van ja, zend dat programma dat dan maar uit. Ik vond het overigens helemaal niet zo'n indrukwekkend programma in termen van dat. Uh, Zeg maar de toegevoegde waarde van, uh, aan de programma's... die we al de afgelopen twintig jaar hebben gezien... werd mij niet duidelijk wat ook het, uh, de argumentatie van het ziekenhuis... dat het vanwege transparantie zo belangrijk is om dit te doen... ook in een wat, wat vreemd daglicht uh, stelt. Is dit nou... Uh, want, want, ja, laat maar, ik ga toch even uit van de goede bedoeling van het ziekenhuis. Die hebben gedacht van nou, uh, dit is een mooie manier... om eens te laten zien wat we hier nou allemaal doen. Uh, hè, ook Best wel veel kritiek af en toe op die gezondheidszorg. Uh, dus laten we zeggen, het, het, het, het streven om, dat, om daar wat aan te doen is... Misschien nog wel nobel. Er zijn meer van dat soort programma's. Maar is dit nu een. een is dit schadelijk voor, voor de ziekenhuizen in Nederland? Nou, ik denk het wel. Ik denk overigens ook inderdaad dat het VU hier absoluut geen kwade bedoelingen had. Ze hebben denk ik gewoon vooral een taxatiefout gemaakt over welk systeem ze hebben gekozen. De motieven zullen best heel honorabel uh, zijn. Er is denk ik, behalve dus de imagoschade voor het VUMC zelf, uh, toch wel nou, naar ik vermoed schade aangebracht aan het vertrouwen van patiënten in ziekenhuizen. He, dus dit straalt ongetwijfeld ook uit uh, buiten het VUMC. En dat is natuurlijk toch te bedreuren. Een van onze mensen die reageert, die zegt hier, die heeft op Forum gereageerd. Ziekenhuizen ziekenhuis wordt steeds commerciëler en gedwongen zich te onderscheiden van anderen. Als alle patiënten toestemming hebben gegeven zie ik geen onvoorkomelijke bezwaren. Nee, dat, dat, dat is de regel die we al twintig jaar hanteren. Want, om, nogmaals, dit soort tv-programma's zijn natuurlijk... Dit is niet de eerste, dit is de, de zoveelste in een reeks. Maar u en, en, vindt toestemming vooraf dan heel toestemming duidelijk? Toestemming vooraf, ja. eh, dan is het geen enkel probleem. Nee. We gaan kijken wat onze bellers vinden. Um, ik ga nog een keer ververs op onze site. U blijft meeluisteren, en dan komen we zometeen graag terug om de reacties door te nemen. Het is goed dat RTL het omstreden ziekenhuisprogramma gewoon uitstent. Dat is de stelling bijna 1600 mensen gestemd. 18% is het eens, 82% is het oneens. Stand.nl, goeiemiddag. Goedemiddag. Zeg het maar mevrouw. Ja, ik wou eerst eventjes uh, naar uh, de getuigen uh, voor uh, Prins Fri Frizo uh, de beterschap en uh, ja. alle goede wensen ja. uh, dat vooraf. Goed. En dan uh, mijn uh, mening hierover, dat ik het uh, niet mee eens ben, omdat op een gegeven moment, uh, ja, eigenlijk uh, ik ervaring heb met uh, mensen die uh, eigenlijk als hacker uh, in een uh, samenleving, als uh, ja, gezondheidszorger uh, werken. En dan denk ik, ja, dat is dus ook op een gegeven moment een manier. Om, uh, ja, eigenlijk zodanig te werken dat je dan eigenlijk, net zoals wat RTL nou ook doet, dus uh, ja, op de zaken vooruit te gaan ja, werken. Ja, ja. Om, ja, want je krijgt eigenlijk een vrijbrief, hè? Ja, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, met mevrouw Groen. Mevrouw Groen? Ja. Kan ik zeggen wat ik wil? Ja, natuurlijk. Uh, nou, ik vind alleen de titel al 24 uur tussen leven en dood vind ik al zo verschrikkelijk. Want stel dat je echt binnengebracht wordt op de eerste hulp op leven en dood, en je wordt dan gefilmd zonder dat je daarvan weet. Ja, nou ja, goed, ik, ik heb het programma niet gemaakt, maar goed, zij zeggen dus van dat zal zeker niet gebeuren, want als je geen toestemming geeft, dan wordt het ook niet uitgezonden. Nee, maar er wordt al vooraf gefilmd, heb ik begrepen, ja. voordat je toestemming, ja. voor toestemming wordt gevraagd eigenlijk. Ja. ja, en dat vindt u al verkeerd ook? Dat vind ik al, dat begin vind ik al verkeerd. Ja. En je komt bij een arts binnen in al je kwetsbaarheid en die arts weet dan al dat er wordt gefilmd. Ja. En zijn, haar zijn of haar gedrag zal dan ongetwijfeld anders zijn ja. dan in een normale toestand. Overigens over staat ook in dat protocol waar we het net al over hadden: dat als een arts aangeeft van nou, dit, dit is echt geen zaak om te filmen, dat dat dan ook niet gebeurt. Dan moeten ze onmiddellijk stoppen. Dus dat, dat is, daar is wel weer in voorzien ook. Stam.nl, goedemiddag. Met Harry de Winter, goedemiddag. Is dit de Harry de Winter? Ja, dit is ja. TV-producent. Ja, de, de, de televisieproducent, ja. Ja, die 15 jaar geleden voor het eerst zo'n medisch programma maakte. Een heel lief onschuldig programma: dorpsarts in de, in de, in de B-tuur. Maar ik win me hier nu zo over op, omdat ik uh, ten eerste uh, uh, bij de VU betrokken was uh, als sponsor. Ik ben dat het laatste half jaar twee keer op die, uh, die spoedhuisende hulp geweest. Ja. Ik heb die mensen gisteravond op televisie gezien. Uh, er zijn twee partijen. Je hebt de televisiepartijen en je hebt uh, de VU. Het is zo'n ongelofelijke schande dat iWork medewerkers met witte jassen aan, met. Euh, me, euh, euh, naar patiënten euh, hebben zitten kijken, hè, of ze ze nou filmen en uitzenden, dat is weer een ander onderwerp, maar hebben ze zitten kijken mm -hmm. dat de vuur hier aan alle kanten over de scheef gegaan. Dus dit is echt gewoon de degeneratie euh, euh, in, in, in, in, in Medialand geworden, of de fatsoenskloof waar tegenwoordig over gepraat werd. Maar u zegt ook van de Zwarte Piet ligt in eerste instantie vooral bij de vuur ook. Ja, kijk, dat, dat sinds die dorpsarts van ons van 15 jaar geleden alles veel sensationeler moet en dat de omroepen en producenten op zoek zijn naar steeds spannender en sensationeler programma, dat is een heel ander probleem. Ik bedoel, daar ben ik het ook niet mee eens. Maar de VU als ziekenhuis mag natuurlijk nooit toestaan, dat, dat want ik ken dat soort mensen, eh, producentjes, meisjes, jongens, stagiaires... Die, van 20, 25 jaar, die zitten daar te kijken ja. naar het leed van mensen... en die ne zitten dat allemaal af te luisteren en op te nemen... En uh, da dat mag gewoon nooit gebeuren. Het mag nee. niet zo zijn dat je in je privacy in, in, een, in een ziekenhuis komt... en dat je dan gewoon bekeken en beluisterd wordt. Daar is het, begint de grote fout. Uh -huh. Stel, de VU was bij, was bij u gekomen met dit plan. Hè. We gaan 35 camera's ophangen. We gaan achteraf pas vragen die mensen toestemming te geven. Ja. Wil, je dat, wil je dat voor ons maken, had u gezegd? Nee, absoluut. Okay. Absoluut, nooit, never. En ik vind ook dat het bestuur van de VU uh, moet aftreden. Kijk eens aan. Uh, dank voor het bellen. Harry Duinter was dat. Stand.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag met Van Beurde. Ik ben het met die voorgespreker spreker procent eens. Ja, dan zijn we gauw klaar. <laughs> ja, eigenlijk <laughs> ook wel. Hè? Nee, maar twintig jaar geleden heb ik een uh, zware operatie ondergaan in de VU en niets van lof voor de opvang, hoe het allemaal is gegaan enzovoort. Maar nu, nu naar nu toe, als ik nu weer in het ziekenhuis zou horen van wij kunnen u niet verder helpen, maar we verwijzen u naar de VU, dat kent u wel. En dan zou ik zeggen, nee, stuur mij maar naar het, uh, naar het AMC. Ja. Uh, ja. Om deze reden. Ja, duidelijk. Uh, ik, heb, ik heb een beeld voor me van dat, een slachtoffer van gisteravond. In die, in die serie waarin je dus uh, iemand op elkaar ziet liggen. Zijn hoofd hebben ze vastgezet. Ja. En de angst in die ogen van die man. Dan denk ik, jongens, dit is een ziekenhuis. Dit is ge geen entertainment. Ja. En dat, is mijn, dat is mijn mening. Dank u wel. Stamper.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Van der Heuvel, jouder. Uh, volgens mij moet hij niet uitgezonden worden, die hele serie. Ik vind het dus schandalig. Ik ben zelf vier jaar geleden met de trauma-helikopter trauma afgevoerd. Ik heb een week hebben ze me onder zeil gehouden in de IC. Tegen mijn dochter werd gezegd, als hij dit haalt, dan is dit fantastisch. Dan uh, zijn er wel foto's van gemaakt. Uh, uh, na vier weken is er een hoofdverpleegkundige bij me gekomen... om te vragen of ze die foto's mochten gebruiken voor nieuw personeel... Mm -hmm. Die afdeling. Ik heb vier weken op de IC gelegen, meneer. Ja, en daar word je niet vrolijk van. Als er na een week, toen ik dus weer bij mijn positieve kwam... een figuur bij me was gekomen om te vragen... of ze die foto's op de televisie hadden mogen laten zien... had ik waarschijnlijk ja gezegd. Ja. Want ik was nog niet bij mijn Precies. positieve. Ja. Maar als we net, maar na zes weken, toen ik het ziekenhuis weer uitliep... Hadden gevraagd, dan had ik hem zijn strot afgebeten. Ja, en ik vind, ik vind het. het een schandaal dat meneer Oerlemans over het leed van een ander nou, ja. nog geld moet verdienen. Goed, ik ben wel blij dat u ons nu gewoon kunt bellen vandaag, want dat betekent dat het uiteindelijk allemaal goed gekomen is. Dank daarvoor. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag, Sven. Toon Meijer uit Den Haag. Uh, nou ja, ik ben het oneens met de stelling, want ik wil gewoon niet dat meneer Reinhard Oeremans geld verdient over mijn bezeerde rug. Dat begrijp ik helemaal niet. <coughs> maar ligt wat u betreft de fout dan meer bij de tv-makers dan, dan, dan bij het ziekenhuis? Want die hebben dit toch allemaal gefaciliteerd? Uh, ja, nou ja, ik, uh, ik vind eigenlijk dat, uh, dat beide partijen gewoon laakbaar zijn. Ja, goed, duidelijk. Dank u wel. Stamper.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag, gesprek met Margeet van der Valk. Ik ben het eens met de stelling. Alleen zou ik wel wat willen zeggen over een beetje hypocriete medische wereld. We hebben namelijk nooit privé op een eerste hulp van een ziekenhuis. Alles wordt door de gordijntjes heen gehoord. Als je in een ziekenhuis ligt, er worden slecht nieuwsgesprekken worden er gevoerd. Maar het is toch wel, wel wat anders of daar een miljoen mensen naar kijken... of dat een, iemand toevallig een paar woorden opvangt die uh, in, in, in, in een bed verderop ligt. Nou ik vind, dat ben ik met u eens, maar ik vind dat een artsen, die nu allemaal zitten te schreeuwen over de privacy van de mensen, zich ook eens bij zichzelf te raden moeten gaan, hoe vaak per dag zij dat niet schenden. Mm. En dat, dat is een, een, een deel wat niet naar voren komt. Als jij, op de, mm. als jij op de eerste hulp wordt binnengebracht, ik heb het meegemaakt, mijn vriendinnetje wordt binnengebracht, en er staan nog eerder op Facebook, doordat mensen zo in de traumakamer kunnen komen. Mm. Ja. Daar gaat het ook naar buiten toe. Ja. En daar moet ook wat aan gedaan worden. Als patiënt moet je Vanaf de bodem zeg maar. Ja. Ook beschermd worden Duidelijk. tegen het weggooien van al jouw gegevens op een afdeling. Ja. Dankjewel voor het bellen. Okay. Uh, en dat zeggen we tegen iedereen die de moeite heeft genomen om de telefoon weer te pakken. Johan Legemaat heeft meegeluisterd, hoogleraar gezondheid zegt. Even naar dat punt van die mevrouw op het eind. Ja, nee, dat is op zichzelf heeft dat natuurlijk een punt. Uh, er zijn diverse aspecten van privacy. En ook in de reguliere uh, eerste hulpsituatie zijn er risico's dat, dat er gegevens worden waargenomen door mensen die er niks mee te maken hebben. Dat is natuurlijk, zeker op zo'n hectische afdeling als een eerste hulp, niet altijd te voorkomen. Je moet wel alle maatregelen treffen uh, om dat risico zo klein mogelijk te maken. Maar het is inderdaad, dat is wel een andere kwestie. Dan dat je de keuze maakt die het VUMC nu heeft gemaakt over welke faciliteiten ze iWorks hebben gegeven. Het kan dat je door zo'n gordijn af en toe iets opvangt, omdat je dat geval zelf ligt met, uh, met een schotwond. Ik noem maar even wat. Nee, nee maar goed, dat hoeft hoef, hoef niet Komt meteen een schotwond te zijn. Maar ja, de, de omstandigheden op de eerste hulp zijn ook van die dat je snel moet kunnen bewegen. Dus er zijn niet allemaal heel veel dichte deuren en, en moeilijk open, ja. te openen ruimtes. Nee, het moet allemaal vlot en snel kunnen ja. gaan. Ja, da, da, daar betaal je een kleine prijs voor. Uh, maar goed, nogmaals, dat is toch van een andere orde dan de kwestie, denk ik, die nu speelt. Ja. Uh, veel bellers uh, zijn het met u eens eigenlijk, hè? Nou ja, u heeft uh, denk ik uh, zelden in uw programma zoveel instemmigheid onder de bellers <laughs> als vandaag het uh, geval was. En het percentage laat het ook wel een beetje zien. Uh, ja, ik denk dat dit ook, ook heel erg indruist tegen een gevoel wat mensen hebben over waarom je bij de gezondheidszorg komt. Ik denk dat, dat niemand echt zegt van een ziekenhuis mag nooit aan een tv-programma meewerken. Dat is helemaal heel het, het probleem helemaal niet. Maar de omstandigheden waaronder en ik moet zeggen, als je dan die eerste aflevering van gisteren zag, inderdaad die meneer op die brancard met dat stabilisatiemechanisme, ja. uh, uh, mechanisme heel was. Bebloedhoofd, had heel hij. bebloedhoofd. Uh, Daar kon je overigens bloed... heel goed <tus> zien dat de cameravoering natuurlijk nu wel typerend is voor dit programma dat waren die camera's die van boven af gemonteerd zo naar beneden keken. Was boven boven de precies, de waar met hem echt was dat een goed voorbeeld. Ja, ik ben toch erg benieuwd als je nou even die specifieke casus neemt hè, van van wanneer is die man geïnformeerd? Wat is er tot hem doorgedrongen op dat moment? En dan heeft hij misschien gisteren morgen nog wel even opnieuw gezegd uh, dat hij het ermee eens was? Ja, dan moet je misschien denken, oké, okay, dat is dan ook zijn keuze. Maar ja, ik, ik, ik zit toch een beetje te denken, wat waren nou de omstandigheden daar? en dan ook de gevallen waarin uh, er nog wel veel later toestemming is gevraagd... en toch is gefilmd en de situatie dat er over heel veel mensen gegevens zijn gehoord. En die komen niet in de krant, maar laten we zeggen... je hebt niet pas een privacyprobleem als iemand gegevens lekt. Je hebt al een privacyprobleem als je onbevoegd die gegevens te horen krijgt. Ja. U zegt het Vuurmedisch het Centrum heeft hier uh, nog heel wat uit te leggen... en uh, dat moeten ze maar snel eens even doen. Nou, ik denk dat, dat uh, het verweer wat het Centrum gisteren in Nieuwshuur had... was toch niet op alle punten even overtuigend. Ik denk dat ze nog eens goed te raden moeten gaan over de issues die, uh, die spelen... Uh, en nogmaals, ze mogen gerust aan zo'n programma meewerken... maar de vraag of ze het op deze ja. manier zouden moeten doen... daar is toch wel een nieuwe discussie over nodig. Dank voor uw komst naar hier voor Johan Legemaat, hoogleraar Gezondheidsrecht. Nou, hij zei het al, de percentages zijn uh, ja, nogal, uh, nogal duidelijk. 83% is het oneens met onze stelling, 17% eens op... Uh, het is goed dat RTL het omstreden ziekenhuisprogramma gewoon uitzendt. Bijna 1800 mensen gestemd. We gaan snel schakelen met uh, vrijdagmiddag live vanuit de Kroon in Amsterdam. Jan Mom, wat zit erin vandaag? Neuroloog Hans Hamburger van Slotenvaart hier in Amsterdam komt langs om nog even door te praten over de situatie van Prins Friso. Lodewijk Ascher, wethouder te Amsterdam, wordt gezien als redder van de sociaaldemocratie in de PvdA. Vindt hij dat zelf ook? Lucretia van de Flotus, gastrecensent Frans en Laura Bromet over een film. Frits Barend, Justus van Oel, Bert Brussen. Veel satire en live muziek van Chris Berry. Zometeen na uur dus, vrijdagmiddag live. Jan Mom is er. Ik wens u een prettige vrijdag verder. Prettig weekend. Goedemiddag.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 Vanavond in de Ombudsman. Man met schuld van 80.000 euro wil hulp van Volkskredietbank. Maar twee jaar later is hij nog geen stap verder. Hoe kan dat? En slachtoffers van DigiD-fraude van kastje naar de muur gestuurd door Belastingdienst. De Ombudsman. Vanavond om tien voor negen bij de VARA op Nederland 2. Schat, dat geldt voor de nieuwe keuken. Hè? Als we daar nu iets van opnemen, kan ik die laptop kopen. Nieuwe keuken? Dat geldt dus voor de vakantie.